Volgens de commissie moet Defensie de Nederlandse schepen beter beschermen tegen Somalische piraten. Maar de reders mogen zelf geen gewapende beveiligers inschakelen. De discussie over de beveiliging tegen piraten speelt al tijden. Er loopt al een experiment met bewaking door mariniers. De eigenaar van de domeinnaam ministerpresident Rutte.nl moet die binnen twee weken overdragen aan de staat. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de Nederlandse overheid had aangespannen. De huidige eigenaar registreerde de domeinnaam in maart 2010, ruim een half jaar voordat de Rutte premier werd. Wie de naam van de website intikt, wordt doorgeleid naar een klokkenluidig site. De rechtbank in Haarlem noemt dat misbruik van de Ruttes naam. Als de eigenaar van de domeinnaam zijn gedachtegoed wil verspreiden, moet hij dat maar op eigen kracht doen, vindt de rechter. Dan het weer, zonnig maar ook wolkenvelden en maximaal tussen 18 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Morgen meer zon en hogere temperaturen. ADB Verkeersinformatie staat hier op de rondweg van Den Bos richting Utrecht tussen de afrit sint michielsgestel en Knopend Empel, 4 kilometer. Staat op de hoofdrijbaan, de rechte rijstrook is dicht. Kunt voorlopig beter via de parallelbaan rijden. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Wilt u een zonnige zomervakantie in eigen land... dan moet u al in juni gaan kamperen. Straks meer over het plan om de zomervakantie te vervroegen. En tegen half vier vertellen drie journalisten in onze rubriek... Nieuws van dichtbij, wat er leeft in hun regio. En vandaag steken wij ons licht op in Zuid-Holland, Friesland en Drenthe. Weet u het nog, die heerlijke warme lente en hoe we uitzagen naar de zomer. Maar toen we eindelijk met vakantie konden, begon het te regenen. En niet zo'n beetje ook. We beleefden de natste zomer van de laatste honderd jaar. En dat gaat vaker zo. Warme lentes, natte zomers. Kunnen we de zomervakantie dan niet beter naar voren halen? Naar mei of juni bijvoorbeeld? Met dat wilde idee ging verslaggever Maarten Hag het land in... om te kijken of er steun voor is. gaan het weer, Willemijn Hubert, ja, blijft het zo treurig en grijs als op jouw foto? Ja, voorlopig wel. De Nederlandse zomer. Ja, ja je zult er toch in zitten. Hè? Vanmorgen overdag wordt het eigenlijk niet veel warmer, zo'n 14, 15 graden. 18 graden, heel herfstig. En Het is weer voorbij, die natte, koude zomer. De natste in meer dan 100 jaar. Voor heel erg veel neerslag, we een lokaal zelfs meer dan 70 mm. Kust daar zitten de meeste en de zwaarste buien onweersmogelijk. We hebben we even weer wat zon, maar zaterdag en zondag hebben we opnieuw buien. En dat terwijl het voorjaar nog zo heerlijk warm en droog was. En dat was vaker zo de afgelopen jaren, wordt het niet eens tijd om de zomervakantie naar voren te halen. Bijvoorbeeld beginnen in juni. Met dat idee strijk ik neer op kampeerboerderij de Victorie in Meerkerk, waar zich nog nieuwe Kijk, gasten je ziet melden. Wat hier een beetje zegt is. Maar daar is een hele mooie kampeerplaats. En je staat als het gaat met de rug naar de wind. En daar is de boerderij. Daar staan prachtige stieren opstel. En daar echterin, daar zijn de trampolines. Nou, dat ziet er leuk uit. Hoe gezellig. En deze mensen komen helemaal uit Delfzijl, Het bovenste puntje bijna van Nederland. Voor jullie eh, duurt de zomervakantie nog heel even, hè? Maandag gaan de kinderen weer beginnen. Het is vandaag weer zo'n typische Hollandse zomerdag. Heel veel wolken, af en toe een buitje. Ja. En ook hier en daar een plekje blauwe lucht. Ja, gelukkig wel. Maar uh, ja, het, het was echt een natte zomer. Hollandse weer. ja. De natste erg. zomer in jaar 100 jaar. Nou, inderdaad. En het prachtigste voorjaar in en 100 jaar. Het prachtigste voorjaar, eigenlijk hadden we toen vakantie moeten hebben. Hè? <laughs> maar goed, ja. dat hebben we niet voor het zeggen. Ze zitten allemaal aan ons werk vast, aan de schoolvakanties. Maar dat is precies mijn vraag. Als u het voor het zeggen had. Dat hadden wij nu uh, graag in het voorjaar uh, vakantie willen hebben. Ja. En, en zou die school dan misschien moeten zeggen... of de, het onderwijs in Nederland van... nou, we gaan voortaan in juni al op vakantie? Nou, misschien wel. Dat uh, lijkt me een heel goed idee. Uh, want het is ook vaak zo... Uh, hè, dat als je, en vooral als je ook het laatste bent uh, bij de vakantiespreiding... Uh, dan zit je toch weer met het slechte weer... Uh, Vaak is dit in het voorjaar beter. Ik denk dat het alleen heel lang duurt voordat het erdoor is. Maar bent u voorstander? Ja, dat weet ik niet. Want, uh, hetzelfde heb je volgend jaar een hopeloos, een hopeloos voljaar en een hele mooie zomer. Deze kom uit Limburg. Hier recht tegenover de nieuwelingen. Goedemiddag. Hoe lang staat u hier al? Het hele seizoen al? Ja, het hele seizoen, ja. ja. En want u bent niet afhankelijk van die schoolvakanties, maar uw kleinkinderen misschien wel? Ja, die zijn er wel afhankelijk van. Zou het een goed idee zijn om, het, uh, om de schoolvakanties wat naar voren te halen? Zodat meer mensen kunnen profiteren van die prachtige lentes die we hebben de ja, laatste jaren. Ja, ja, ja. Zeker. Ja, dat is een heel goed idee, ja. Dan kunnen ze ook profiteren hè, van uh, het mooie weer. Ja. Ja. Deze vrouw die praat ook wat een gezellige tent hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ook uh, te gast op de Victoria. Ja, vanaf 18 juni al. Maar dan bent u eigenlijk een beetje te laat gegaan hè. We moeten voortaan het voorjaar met vakantie. Of in elk geval een maandje eerder. Ja, ja en dat moeten we dus bij het onderwijs ook eens gaan doen hè. En de kinderen meer vrijgeven in mei en juni. Dan heb je veel meer kans. Het, het weer verandert. En het is echt de laatste jaren... Ik heb ook kleinkinderen en die moeten ook in de grote vakantie kamperen. Ze hebben tien dagen regen gehad. Nou, en dat is zonde. De gasten van de Victoria zijn dus enthousiast over het idee... om de zomervakantie naar voren te halen. Wim van den Berg is oprichter van de camping... en voorzitter van de Stichting Vrije Recreatie. Zeg maar de club van kampeerboerderijen en hun gasten. Wat vindt hij van het idee? Ik vind eigenlijk het idee zo mooi... dat ik persoonlijk vind dat als mooi weer is... dat de mensen er volop gebruik van moeten kunnen maken. En daar hebben we het vooral over jonge arbeidsmensen en mensen met kinderen. De natuur is een beetje aan het veranderen. Vroeger voorjaar en weer vroeger na zomer of herfst. En verder is het zo dat ik vind... er arriveert hier nou net een familie uit Noord-Nederland, uit delft en zijn broer woont in Papendrecht. Willen die mensen nou een keer samen lekker op vakantie met elkaar... dan gaat dat niet, omdat de een in Noord zit en de ander in Midden. Maar de mensen moeten kunnen kiezen. Dan spreidt men het automatisch ook zelf meer. Ik ben een groot voorstander van vrijheid... Blijheid. Ook de Reekron, die de meeste andere campinghouders vertegenwoordigt... ziet wel wat in een vroegere vakantie. Reekron vindt het een, een, een inspirerend idee. Hè, als onderzocht kan worden en ook bewezen kan worden... dat de maand juni ook echt um, beter weer heeft... warmer weer heeft en droger weer heeft... zou het wel kunnen zijn dat er meer mensen misschien in eigen land op vakantie gaan... in die maand uh, juni, dan nu het geval is... Dan op naar Scheveningen. Eens kijken hoe de badgasten daar denken over een vroege vakantie. Ja, drie weken in, in, in mei of zo en drie weken in, uh, nou of zo. Zes weken hoeft voor mij ook niet. En Want... inderdaad meer in het voorjaar. Wat heel is. Als je dan die zomervakantie <laughs> naar voren trekt, is de een kans op groot, mooi weer. Uh, 80% meer kans dan, dat je dan uh, mooi weer hebt. Absoluut. Weer een paar voorstanders. En het mag niemand verbazen dat ook strandtenthouders zoals Kees Pluimgraaf er wel wat in zien. Zijn beachcompany is vanmiddag helemaal uitgestorven. We moeten onze gasten ontberen, maar dat hebben we de hele zomer hebben we daar al last van. Dat er uh, ja, te weinig zon is en, en, en te weinig gasten, helaas voor ons. Een, uh, het is een, een zware bevalling dit jaar, dat is zonder meer waar. Terwijl het voorseizoen nog zoveel belovend was. Ja, maar dan zijn de mensen nog op hun werk en, en zijn de mensen nog met de sportvereniging bezig en hebben ze andere activiteiten vooruitlopend op de zomervakantie die dan helaas in, in, in het letterlijk en figuurlijk in het water valt. Dus u bent wel een voorstander van het, uh, het plan? Ja, op zich vind ik dat een heel, uh, heel aardig idee om te kijken of je zeg maar, vanaf mei al flexibel met, met uh, grote blok uh, vrije tijd om kan gaan. Het perfecte plaatje zou voor uh, mij zijn... Uh, dat je gewoon een gespreid seizoen krijgt tussen uh, over de maanden mei, juni, juli en augustus. Dat is perfect. Day, sunshine. Veel mensen zien het dus wel zitten, zo'n vroegere vakantie. Maar goed, het gaat hier wel over schoolvakanties... en dus moeten we ook onderwijsland mee zien te krijgen. Maar voor we met het plan naar hen toe stappen... eerst nog even de feiten checken bij de weerman. Kloppen onze waarnemingen eigenlijk wel... Is er echt sprake van een trend? Weerman Reinier van den Berg van Meteoconsult. Nou, weet je, in uh, weerkunde, in klimatologie is uh, een paar incidenten zeg maar, veel te weinig om al van een trend te kunnen spreken. Het is wel zo dat het een beetje opvallend begint te worden dat we nu... Inderdaad, meerdere lentes hebben gehad. Dat is toch wel redelijk structureel inmiddels aanwezig in de, in de metingen. Die in ieder geval zonniger dan gemiddeld waren en warmer dan gemiddeld. Maar uh, uh, ik heb laatst een, een stuk of zes zomers eens tegen het licht gehouden vanaf 2005. En daar zitten toch nog wel vrij mooie zomers ook bij. Dus er was tenminste de normale hoeveelheid zon. En inderdaad qua regen en vielen soms zware buien. Zou het nou een zinnig idee zijn om te zeggen... we gooien die zomervakantie naar voren? Dat is best een goed idee. <laughs> Daar ben ik helemaal niet op tegen. Uh, kijk, weerkundig gezien, als je naar statistiek kijkt... dan blijkt het zo te zijn dat bijvoorbeeld april, maar ook mei... duidelijk drogere maanden zijn dan juli en augustus. Dus, en, en hoe, hoe geldt het voor juni? Juni is ook een drogere maand dan juli en augustus. Dus qua hoeveelheid regen... Uh, zou je beter in juni op zomervakantie kunnen gaan in Nederland dan in juli of augustus. Maar qua temperatuur is het gemiddeld gesproken wel zo... dat juli en augustus warmer zijn dan juni. Day, sunshine. Het is dus maar wat je belangrijker vindt. Zon of warmte. Dan nu op naar de vertegenwoordigers van het onderwijs. Voorzitter Keten Kerverzee van de PO-raad, belangenclub van scholen in het basisonderwijs. En Sjoerd Slachter van de VO-raad namens het voortgezet onderwijs. Zien zij ons plan zitten? Juni, juli, augustus, daar kan ik niet direct ja op eh, antwoorden. Waar ik wel een sterk voorstander van ben, en dat sluit ook aan bij een krachtige roep van ouders hè, om eh, flexibele schoolvakanties en flexibele eh, onderwijstijd. En dat heeft eigenlijk maar met één ding te maken, dat leerlingen niet hetzelfde zijn en dat voor de een het uh, nou ja, redelijk rampzalig is dat ze negen weken lang geen les krijgen uh, en dat anderen weer gebaat zijn bij uh, meer afwisseling. Ik zou er wel voor zijn dat we kijken naar een betere spreiding van het aantal weken over het hele schooljaar. Daarmee verklein je ook het risico. We hebben nu zes weken zomervakantie. Stel dat je die zou willen terugbrengen naar 4 à 5, dan zou je in de meivakantie naar 2 à 3 toe kunnen. Dat zou veel voordelen opleveren voor de leerlingen, want in een aantal gevallen zijn ze het nodige vergeten. Maar als je zomers ook in de scholen loopt, dan zie je dat zowel leerlingen als leerkrachten in een aantal gevallen echt de tong op hun schoenen hebben. Gewoon ze zijn te lang bezig en ze zijn te zeer vermoeid. Om flexibeler omgaan met vakantie en de vakantieweken meer verspreiden over het hele jaar. Maar voor wie een minder vergaande ingreep wil doen, heeft Weerman René van den Berg ook nog wel een tip. Vroeger was het tot 10 augustus of zo vakantie, schat ik zo. Nou, met die vakantiespreiding tot laten we zeggen 3 september. Er zijn twee of drie weken bijgekomen aan de achterkant. Hak dat weer terug? En zet het aan de voorkant. Dan kom je dus uit op uh, dat de eerste scholen zo'n 10 juni op vakantie gaan of zo. Vanaf 15 juni. Dus er is niks mis mee. Uh, je profiteert meer van de, de lange dagen, zeg maar. Uh, kijk, je merkt nu toch al s'avonds dat het toch wel behoorlijk snel begint donker te worden. En het is morgens nevelig en mistig. Tuurlijk, uh, officieel mag het dan nog min of meer zomer zijn. Maar uh, vakantie in mei, zomervakantie in mei, lijkt mij geen foute gedachte. Day, sunshine. Jack Biskop is woordvoerder onderwijs van het CDA in de Tweede Kamer. Van dezelfde partij dus als de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld. Zij gaf dit schooljaar groen licht aan zeven basisscholen... om te gaan experimenteren met flexibele lestijden. Dat experiment dat gaat drie jaar duren. Meneer Biskop, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van het idee om de schoolvakanties in de zomer uh, uh, wat korter te maken... en in, in het voorjaar wat langer? Um, nou, op zichzelf is daar niks op tegen. Uh, dat is iets anders dan het voorstel wat uh, in de opname te horen was... Um, om de schoolvakantie zeg maar, naar voren te trekken... en om daar dan vast te zetten in, in juni, juli. Er lopen experimenten. Het is uh, gezegd over uh, meer flexibiliteit in de, in de vakanties... Mm -hmm. Um, de, er ligt op dit moment een wet in de Tweede Kamer uh, voor om bijvoorbeeld de, wet de vakantie in het voortgezet onderwijs van zeven weken naar zes weken te brengen. Uh, als u uh, hoort wat mensen daar allemaal van vinden, dan zou u denken: Nou, dat, dat wordt uh, met vlaggenwimpel binnengehaald. Maar tot onze verbazing hebben ondertussen de vakbonden en uh, de werkgevers in het onderwijs in het voortgezet onderwijs, afgesproken... om de vijf dagen die daardoor los in het jaar roostervrij zouden zijn... om die aan de vakantie te plakken om toch weer zeven weken ah, vrij te zijn. Ja. Maar u zegt dus eigenlijk, ik vind, ben niet zo voor om blokken naar voren of naar achteren te schuiven... maar meer om meer flexibiliteit mogelijk te maken. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe zou dat er dan uitzien? Nou, dat zou er dan zo uitzien. Dat hebben we nu ook in die nieuwe wet uh, zitten, dat uh, de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid krijgt over, uh, over de vrije dagen. En dat betekent dat ouders en leraren gezamenlijk... in die medezeggenschapsraad een, uh, een plan kunnen vaststellen... wanneer, wanneer ze vrij willen ja, ja. zijn. Dus dan zouden ze kunnen zeggen bijvoorbeeld... wij willen graag drie weken in mei. Nou, dan zou je ervoor kunnen kiezen. We hebben nu al een uh, meivakantie die bij uh, de meeste scholen... toch twee uh, weken is, om die eventueel wat, uh, wat langer te maken. Ja, en waarom wilt u dat dat gewoon per school wordt bepaald... en niet gewoon door de overheid centraal? Nou, omdat je dan hele rare dingen gaat, uh, gaat krijgen. Uh, we hebben nu al te maken met die verschillende vakantieregio's. Daarvan heeft de CDA-fractie al een keer aangegeven... dat die spreiding eigenlijk wel erg groot is. Ja. Uh, een van de voorbeelden was inderdaad dat je, uh, dat je niet met familie of vrienden... uit verschillende regio's of nauwelijks op vakantie kunt... omdat die vakantie al heel erg uh, gespreid is. Uh, per school kun je, dat, uh, kun je dat heel goed regelen. En tenslotte is de school van de ouders samen met die leraren, dus regel dat zelf. Ja. En de overheid kan dan weliswaar een aantal weken vaststellen... natuurlijk, we kunnen verschuiven wat we willen... maar kerstmis blijft echt op 25 december uh, vallen... en de kerstvakantie zal uh, dan ook uh, tussen kerst en, en, en nieuwjaar blijven, ja. blijven maar zitten. U legt dus eigenlijk een grote verantwoordelijkheid en mogelijkheid... flexibiliteit bij die scholen. Hoe, hoe denkt u dat het er over tien jaar dan uitziet? Wordt het dan niet een enorme lappendeken? Dat, dat zou best kunnen, maar je ziet nu dat, uh, dat we die zeven experimenten doen. Daarvan is de bedoeling dat door het jaar heen... Uh, er les gegeven wordt en dat we kijken wanneer kunnen kinderen vrij zijn. En dat zou best voor de toekomst iets uh, kunnen zijn. I I of ook afhankelijk van, uh, van de school. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat de pas en de onpasser... kinderen wel of niet op school zijn. Nee, dat is heel onhandig want, lijkt me. En, want dat is niet zo handig voor die leerkracht. Die leerkracht die wil toch heel graag um, uh, nou, niet iedere dag opnieuw... hetzelfde hoeven uitleggen, omdat er steeds weer nieuw nieuwe... of andere kinderen in de klas uh, zitten. Dus het vergt wel een stukje organisatie. En het is ook afhankelijk van het schooltype... Goed. Nou meneer Biskop, we gaan afwachten of het inderdaad zo uit gaat zien over een aantal jaar. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Aan een boterham.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 Ja, in de zomermaanden spitsen we rond dit tijdstip elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of van een regionale krant... vertellen ons wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. Nou, vandaag Zuid-Holland, Friesland en Drenthe. Te beginnen in Zuid-Holland, Den Haag. Lot van Bree van Omroep West, ik, eh, ik feliciteer jullie. Ja, dankjewel. <laughs> ja, heugelijke dag. Ja, de... De, half miljoen, de half miljoenste inwoner is hier eh, eh, ja, geboren... Tenminste, dat wisten ze twee weken geleden al dat dat uh, stond aan te komen. In ieder geval blijkt het college van uh, burgemeester en wethouders blijkbaar de sterren te kunnen lezen. Want uh, twee weken geleden is er begonnen met het aftellen of ja, optellen hoe je wilt uh, naar de half miljoenste inwoner. Nou, dat is vandaag, uh, is die begroet. Ja. Christopher heet hij. Christopher. En, uh, ja, dat is de naam. Die. Hij was al wel tien dagen oud. Dat moet ik er dan wel weer bij zeggen. Maar de aangifte um, vond vandaag plaats. De, de, in ieder geval de hand van de burgemeester heeft hij vandaag gekregen, van burgemeester van Aarts, want die is vandaag langs geweest. Vandaag was eigenlijk de dag oh. uh, om te vieren dat Den Haag de mijlpaal volgens het college uh, heeft gehaald tot die half miljoenste inwoner. Dus er was vanmiddag om uh, kwart over twaalf was er klokgeluid, uh, er was uh, uh, kanonschoten werden er afgevuurd. Uh, Heel ja. koninklijk. Ja, inderdaad. En de burgemeester stapte vervolgens op de fiets... om op kraamvisite te gaan bij uh, Christopher en uh, uh, beschuit met muisjes uh, uit te delen. Ja. En zijn de mensen er blij mee nu Den Haag de 500.000ste inwoner begroet? Want de Nederlandse bevolking die krimpt alleen maar. Ja, nou, de, de, volgens het Haagse College van burgemeester en wethouders uh, moeten we er vooral heel erg blij mee zijn, want uh, zij zeggen um, het levert meer geld op, uh, een, een hoger inwonertal zorgt voor een meer florerende economie, want uh, er wordt geld uitgegeven door uh, deze mensen, uh, ze gaan naar school, ze, ze doen van alles. Nou, dat is alleen maar dus goed voor uh, de economie en de levendigheid in de stad. Uh, Sceptici die zeggen uh, van nou, moet wij hier wel zo blij mee zijn. Want omdat er zoveel inwoners in de stad zijn... moet er bijvoorbeeld ook heel veel gebouwd worden. Uh, er moet uh, hoogbouw, uh, hoge torens, woontorens neergezet worden... om die mensen allemaal te huisvesten. Ja. En er is al zo weinig groen in de stad. Dus um, de, de uh, meningen gevoelens. zijn er wel over ja. verdeeld, zeker. Ja. Tot slot wil ik nog even vragen naar een update... over de snelwegschutter uh, vanuit de regio Rotterdam... nu toch ook uh, in, in jullie regio Den Haag terechtgekomen. Uh, heb je nog... Nog laatste nieuws. Nou, wij zijn vandaag, uh, bekijken wij, de, vanaf maandag worden de live beelden uh, bekeken, hè, van, uh, vanaf de snelweg. Wij zijn vandaag, kunnen wij uh, meekijken met die beelden, dus de manier waarop dat uh, uh, in de gaten gehouden wordt. Ja, en tot nu toe hebben wij niet meer gehoord dat er uh, uh, een, uh, een slachtoffer weer is gevallen. Maar in het begin van de week uh, was het ook weer raak hier bij ons in de regio, op de A4 bijvoorbeeld. Ja, en dan ontstaat er toch hier in de regio gelijk uh, een, een, een paniek uiteraard, politieauto's. Die er naartoe snellen. En, uh, en stel en ja. je. Die beelden registreer je. Omdat je de beelden nu ook in de studio binnenkrijgt. Ga je ze uitzenden? Um, um, gewetensvraag. Manier, ja, dat is een gewetensvraag. Nou, kijk, weet je. Op, op, ik kan me niet voorstellen dat er op het moment dat er nou net geschoten zou worden... Dat ja, het gefilmd wordt. Nou, ja, ja, het zou het ja goed. Het zou, wel ja. het zou wel mooi zijn. En dan zou het toch ook wel mooi zijn als we het ja. zouden uitzenden. Maar ja. Dankjewel, Lot van Breven uit Den Haag. Omroep West. Uh, gaan we door naar Leeuwarden. Omroep Friesland. Uh, uh, Auke Rust, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Uh, al gek geworden van het geblaf daar. Nou, zo'n beetje wel, ja. 10.000 honden in, in een expositieruimte, en dat bij elkaar. Ja, dat was wel even de slikker vanochtend vroeg, ja. Ja, een grote Europese hondenshow in Leeuwarden. Uh, 10.000 honden, 300 rassen. Zitten daar ook nog Friese rassen tussen? Ja, dat is wel opmerkelijk. Er zijn het, in Nederland zijn er negen hondenrassen. En daarvoor zijn er twee Fries. Dat is de stabij. En de Wetterhoen, de waterhond, even de vertaling. Mm -hmm. En uh, ja, het gaat wonderwel goed uh, met de stabij. Er is belangstelling voor deze Friese hond uh, vanuit uh, Scandinavië en uh, in Amerika. Wat is dat de, voor een hond? Hoe ziet hij eruit? Ja, ongeveer 50 centimeter hoog. Hij is, uh, uh, is zwart-wit. Zwart-witte vacht. Uh, lange vacht. En ontzettend uh, handzaam, zoals de deskundigen zeggen. Hij is lief, maar ook alert. Dus je kunt hem als waakhond gebruiken. Maar hij gaat ook achter ratten en muizen aan. aan, aan dat is dus ook handig. Ja. En, uh, maar hij is ook gezellig in huis. En ja. lief voor de kinderen. Dus uh, voor elk wat wil, meteen is erbij. Ja, en zoals een echte Fries betaam zou ik bijna zeggen. Uh, zeker. <lacht> ja. Ja, daar is een uh, woord Spaans bij. Nee, de, de, <lacht> dan nog een heel klein ander nieuwsje. Dat uh, uh, schapen worden ingezet als tekenlokker. Ja, opnieuw op een Friese uitvinding zou ik willen zeggen. Er is een schaapsherder uit Appelscha, Zuidoost-Friesland. Die heeft bedacht dat je de schapen kunt gebruiken... als min of meer een stofzuiger voor teken. Wat doe je? Je laat schapen door, door het, door over een campingveld of door een over een voerveld lopen. En de teken zijn op zoek naar warmbloedige dieren. Hmm. En dan komt er een schaap langs en dan springen ze op. Nou, en vervolgens, ja, vervolgens <laughs> nemen je die schapen daar mee... Die kudde. En die laat je grazen op een apart stukje uh, grond. En vervolgens zijn de, de teken uh, volgezogen met bloed. En die laten zich dan vallen. En dat veldje uh, wordt dan geïsoleerd. het wordt gemaaid. En het teken wordt boodgesteld gesteld aan de, aan de weerselementen. Dus regen en zon. En daar kunnen ze niet tegen. Maar zielig voor dus de schapen. Ja, maar de schapen die, weet je, die worden ook weer bevrijd hè, van die teken. Dus ja. ze vallen er ook weer vanaf en ze kunnen vervolgens weer opnieuw naar de camping mm. om de teken uh, te verzamelen. Het is een uitvinding en er is ook alweer ruzie over in Friesland. Want ja, de Stichting Landschappen hier heeft het idee gepikt en gaat nu met de subsidie aan de haal. Dus, mm. uh, Meer erover we... bij uh, Omroep Friesland in jullie uitzendingen. Wat zei je? Meer erover bij ja, jullie uitzending. Ja, uitzendingen. absoluut, de hele dag. Ja. Ja, Dank je Auke Zelderust. Gaan we tot slot naar uh, Hogeveen. Ed van Tellingen van het Dagblad van het Noorden. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jeroen. Uh, bij jullie in de regio de muur tegen geweld. Ja, dat is iets bijzonders. Daar vertel ik graag over. De muur tegen geweld, dat is een gigantisch monument. Dat is opgericht in de stapel. Dan zul je zeggen, waar ligt de stapel? Dat is een buurtschap bij de wijk. Misschien zeg je die ook wel, waar ligt ja. de wijk? Dat is bij de, dus de hè? Ja, ja dat weten we nog ja. wel, hoor. Ja, ja oké, okay, uitstekend. En die muur van geweld tegen geweld die wordt aan uh, zaterdag 24 september onthuld... Door, ja, door niemand minder, mag ik toch wel zeggen. En in, in de stapel uh, wisten ze niet wat ze hoorden. Door koningin Beatrix, door premier Mark Rutte... en staatssecretaris van Veiligheid Fred Teven... Een, een nou mag je toch wel zeggen, heel ja. rustig trio daar. Ja, nou, grote delegatie. Ja, het geeft ook aan dat men het monument heel serieus neemt. Waarom, is ja, waarom staat die nu van geweld juist in de stapel? Waarom juist daar? Waarom juist daar? Dat heeft te maken met, met de initiatief nemen. De initiatief nemen is een meneer Dirk Guigelaar. Een bekende regionale voorman ooit in deze contrijen van de Boerenpartij. Dus dat gaat ver terug. En Dirk Guigelaar uh, kreeg het idee al in de jaren 90, uh, precies zijn 1993. Toen was de, de moord op uh, de 15-jarige meisje Andrea Luten. Hele bekende zaak in Nederland, ook uit ruinen. Uh, die moord is trouwens vorig jaar uh, nog opgelost. ook. Dus dat is heel mooi. Uh, nou, en Toen kreeg je steeds meer gevallen van. Ja, wat je dan maar even zinloos geweld noemt hem. Namen als, als, als Anne Ruiter de Wild, Joes Kloppenburg, Meijndertjoeker. Nou, die zitten wel een beetje in ons collectief geheugen. En ja. Hij wilde gewoon een muur als een soort bezinningsmoment, als een protest, als een statement tegen dat zinloze geweld. Ja. En heeft er nou 17 jaar voor lopen te knokken. En uiteindelijk staat die muur er nu in de stapel, daar ja. vlakbij de wijk. Je hebt hem al gezien? Ja, het is prachtig. Het, ja? het is een kunstwerk, moet je het zien. Het is een, een, een 66 meter lange muur, uh, ongeveer één meter hoog... en soms iets hoger, soms iets lager, in, in Kronkels. Het is ook een officieel kunstwerk van een Amsterdamse kunstenares, mevrouw Fortuin. En, en, en, en, en in die muur zitten ook allemaal nisjes en brievenbussen. En daar kunnen mensen ook berichten in achterlaten. Je moet een beetje geïnspireerd ook op het idee van de klaagmuur in Jeruzalem. Ja, precies. En uh, die berichten kun je ook niet meer terugwerken. En, en die namen die ik net noemde, hè, en nog een paar van die namen... die hebben ook gedenkplaatjes... In deze muur gekregen. Ja. Oké, okay, wanneer ook weer de onthulling? Nou, Onthulling is op zaterdag 24 september. Daar 24. komen die, die, die, die drie koninklijke mensen naar de, naar de wijk toe. Dat, dat, nou, dat zal een groot feest zijn. Dat zal ook iets bijzonders zijn. Dirk Gauwglaar zal er natuurlijk zelf bij zijn. Eén ding mag ik misschien nog vertellen. Want die muur heeft een hele lange geschiedenis. Tien jaar geleden werd die muur tegen geweld ook al opgericht. Maar dat gebeurde nog illegaal in Ede met dorp bij Hogeveen. Ja? En die muur moest van de gemeente worden afgebroken. Van de gemeente Veen, Omdat okay. dat tegen de bestemmingsplan was. Nou uiteindelijk tien jaar later is het toch allemaal nog goed gekomen. En deze mag blijven. Oh ja. en wordt zelfs eh, nou, voorzien van het Koninklijk Zegel. Laten we het daar Dan, maar op houden. Ja, zeker. Dank Ed van Tellingen van het Dagblad van het Noorden. Dat nou, brengt ons bij het einde van Dit is de Dag. Ik wijs u nog even op de website. Dit is dag.nu. Zometeen na het nieuws, de villa. Villa VPRO, Ger Jochems, goedemiddag. Ja, hallo Elsbeth. Wij praten met Daniel Knoop. Tenminste, dat hoop ik maar. Want hij zit in een trein die ontruimd moest worden door de politie. Uh, anyway, hij is in ieder geval helemaal klaar met de klassieke manier van ontwikkelingshulp aanladen de Verenigde Naties. Hij is namelijk voor zichzelf begonnen met commerciële hulpverlening aan Congolezen. En. Europa is de bel gezat. Ze moeten als de donder een kabinet formeren of anders. Maar nu het nieuws met Onno Duivenne de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Holland Casino moet gokverslaafden de toegang weigeren. als ze daar zelf om hebben gevraagd. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter in Utrecht. Die oordeelt dat Holland Casino zijn zorgplicht heeft geschonden... tegenover een nu 46-jarige vastgoedhandelaar. De man had in 2002 gevraagd hem de toegang te weigeren... maar Holland Casino liet hem een paar jaar later toch weer toe... en daardoor raakte hij diep in de schulden. 28 Libische bedrijven kunnen vanaf morgen weer beschikken... over hun tegoeden in de EU. Dat is bekendgemaakt vlak voor het begin van de Libië-top in Parijs. Met het vrijgeven van de tegoeden wil de EU de nieuwe machthebbers helpen... de economie weer aan de praat te krijgen. En het bureau BING, dat onderzoek deed naar de Schiedamse oud-burgemeester Verver... beschuldigt haar van lastig. Het onderzoek was heel negatief over Verver... die daarop het rapport onprofessioneel en eenzijdig noemde. BING doet nu aangifte om zijn reputatie te beschermen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Ik heb hier uh, een scherm voor me, teletekst, de pagina 101, Ger. En daar lees ik... Maand zonder Amerikaanse doden Irak. En dan sta je toch even heel gek te kijken. Weet je wat, wat er betekent? Geen doden, nou? Dat is goed nieuws. Dus het journalistieke dagje, goed nieuws is geen nieuws, is onzin. Ja, dat is waar. Het is dus echt, je probeert even te realiseren. Ja. Sinds de invasie, 2003, betekent het dus ook dat er elke maand doden zijn gevallen. Ja, 4.500 in totaal. Ja. En, en, maar wat zou dan toch het idee erachter zijn om nu ineens te melden... voor het eerst sinds de invasie hebben wij een maand zonder doden. Omdat het nieuws is. Dat is niet eerder gebeurd. Ja, goed. Wat bieden wij u verder het komende uur? Een gesprek over effectieve ontwikkelingshulp... volgens de regels van de vrije markt. En na vier uur ons panel klinkende munt. En daarin, Ger, gaan wij het natuurlijk hebben... over de ruzie tussen het IMF en de ja. Europese Unie. Ja. En dat gaat niet zachtzinnig, hè? Nee, misleiding en oplichting. En partijdigheid, partijdigheid, ja. De EU is woedend over een visie van het IMF op de Europese banken. En we gaan het hebben over de brandbrief... van de Amsterdamse Partij van de Arbeid... wethouder Lodewijk Ascher vanochtend aan premier Rutte. Hij heeft het daarin over... de op één stapeling van bezuinigingen die bij de meest kwetsbare mensen... in de maatschappij terechtkomt. Hij zegt, verblind door die heilige 18 miljard die bezuinigd moet worden... heeft het kabinet geen idee meer wat dat allemaal in de praktijk in gaat houden. 4.000 gezinnen zou het gaan om in Amsterdam. Alleen al in Amsterdam, Volgens ja. ja. Nou, daar gaan we het komende uur in de Villa over praten. Reageer op alles wat u hier bij ons hoort op onze site villa.wpro.nl. Dit is Radio 1. Villa VPRO. België wordt door de Europese Commissie ongenadig achter de vodden gezeten. Want als dat land niet als de donder een volledig opgetuigd kabinet formeert... dan krijgt het een officiële waarschuwing. Tenminste, dat schrijft het Belgische dagblad Le Zwaar. Bernard de Monti, politiek redacteur van Le Zwaar... een woordvoerder van de Commissie, die heeft dit allemaal luidkeels ontkend. Wat zegt u daarop? Ja, we zeggen dat uh, wij een um, politiek, Belgische politieke bron hadden die ons heeft gewaarschuwd dat iets zou gebeuren. En daarna hebben we een uh, belangrijke bron in de Europese kringen die uh, ons heeft gezegd wat aan de hand was en dat de commissie uh, van plan was uh, België aan te mannen een regering te vormen. En dat was dus zo gisteren. Dus uh, met twee bronnen hebben we dat geschreven. En we zijn een beetje verbaasd dat uh, de commissie uh, van dat zegt dat het niet zo is. Uh, wel is dat wij uh, gisteren dus een belangrijke bron had die, die dat ons heeft gezegd met heel veel details. Hè. Ja, dus, die details. Want ze, he, u, u schrijft. 12 september gaat deze officiële waarschuwing komen. En de waarschuwing ja. is, naar aanleiding van het feit dat de economische groei in de eurozone stagneert, erg slecht is. Dat dat om drastische hervormingen in alle lidstaten vraagt. En dat de commissie zich zorgen maakt omdat België gewoon geen kabinet heeft wat daarover kan beslissen. Ja, dus um, dat, dat, dat, dat was dus heel, heel precies uh, en dat, dat was ook niet verbazend omdat alle andere instellingen uh, ook uh, hebben gezegd dat het zou heel dringend zijn dat België een regering vormt. Uh, de IMF heeft het gezegd, uh, de notatieagenschappen hebben dat ook gezegd en dus gisteravond zegt tegen ons een, uh, iemand in de Europese kring dat het uh, zal Gebeuren, dus dat een, een uh, aanmaning zal komen. En dus is het vandaag niet meer het geval, zegt de commissie. Ik weet niet wat gebeurd is. Misschien ja. ze, Meneer de Monti, heeft ja. u, bent u met deze ontkenning al naar twee bronnen gegaan? Ja, en die, die antraaf dus, die zegt, uh, ja, dat was zo, uh, de, de commissie was wel van plan dat te doen. Um, voilà. um, persoonlijk zeg ik dat het zeker niet zal gebeuren, omdat nu, zegt de commissie, dat ze het niet zal doen. Dus hm. dat is niet meer aan de orde van de dag. Maar dat is bijna grappig, omdat ik, ik kan me niet goed voorstellen dat de commissie uh, de Belgische situatie niet zorgwekkend vindt. Dus ja. uh, dat is een beetje... Laten we er eens van uitgaan dat de Commissie alsnog met een waarschuwing komt, hoe ze dan zich uit deze ontkenning kletsen, dat zien we dan alweer. Maar laten we er even van uitgaan. Wat voor sancties heeft dan de Europese Commissie? Ja, ze hebben. ze kunnen geen maatregelen nemen tegen de afwezigheid van een regering in België. Jammer genoeg niet eigenlijk. Ja, want tegen wie? Die regering is er niet. Prima. Nee, er is wel een regering in België. Jawel, er is een regering inlopende zaak. Ja. Dus uh, de commissie kan wel uh, uh, drukte uitvoeren. Sanctie, uh, inderdaad uh, zijn niet echt mogelijk en ze zijn niet ook echt mogelijk in andere landen. Uh, de commissie heeft niet uh, de, de macht om een uh, uh, regering uh, weg te, te gooien. Laten we nu even lekker aan complotdenken gaan doen, uh, meneer de Monti. Uh, de acht partijen die zijn in België, die praten nu over voorstellen van de die ja. Rupo. Voor de is honderdste de, keer, geloof ik. Voor de honderdduizendste ja. keer. Hij is leider van de Waalse Socialisten. Uh, het moet nu eindelijk eens een keer gaan lukken. Zou het een opzetje van demissionair premier Leterme zijn... om die handelingen, onderhandelingen onder druk te zetten en te verhaasten? Ja, dat kan wel zo zijn. Misschien, uh, pf, ja, sommige mensen zeggen dat er een, een complot ja, is uh, om uh, een maximale drukte op België en ook op de Belgische nation ja? de Vlaamse de nationalisten te drukken. Of een opzetje van de koning misschien, koning Albert. Ja, ik weet niet of de koning ergens, uh, zo zover geïmpliceerd is, hein? dus hij is heel voorzichtig. Dat zou een schandaal zijn als hij persoonlijk ja? een, een drukte zou uitvoeren, maar het is wel zo dat uh, veel mensen in België hopen dat de drukte nu maximaal wordt ja. om een uh, akkoord te vinden. Mm -hmm. En misschien een opzetje van Le Soir? Sorry? Een opzetje van Le uh, uh, Hoe bedoelt u? Dat Le Soir denkt wij gaan ook eens even politieke ah, druk okay. uitoefenen. nee, nee. We, we, we... We hebben wel een editoriale mening uh, en onze mening ja, is toch? wel dat iets moet gebeuren, ja. maar journalistiek. Uh, zullen we niet een uh, uh, informatie uh, uitvinden of een uh, valsinformatie publiceren om een druk te uit te ja. voeren. Heeft... Dat zou niet deontologisch zijn en ook uh, heel uh, gevaarlijk voor ons toekomst. Dus nee, dat is niet ons uh, wijze van werken. Heeft u tenslotte een uh, enig idee of de onderhandelingen deze keer wel gaan lukken? Of het Wow, uiteindelijk zal lukken om een, om een, nieuwe, een nieuwe regering te formeren. Ik zou zeggen dat we niet. Ja, dat is de eerste keer dat wij dat de condities zo goed zijn. ja, ze praten de, alle acht, hè, zonder de... ruzie te maken vooraf. Dat is wel heel wat, toch? Voor de eerste keer zijn de Vlaamse nationalisten niet meer uh, in de uh, onderhandelingen. Dat was een van de grote obstakels, maar dat is uh, niet de reden waarom het uh, uh, echt zal lukken. Er zijn ook uh, uh, grote verschillen, grote geschillen tussen uh, Vlamingen en frans -Talingen. Dus ja. uh, dat is nog geen uh, reden voor succes, maar wel is de situatie uh, minder uh, ingewikkeld dan... Uh, paar maanden geleden. Ja. Nou, als de commissie alsnog met een uh, waarschuwing komt... dan gaan wij u in de uitzending feliciteren met uw primeur. <laughs> je bent heel vriendelijk en heel grappig, dank u. <laughs> Bijna De Monti van Luswaard, dank u wel. Dank u wel, dag. Dag. this is feeling empty. And said There's a hole in my body A hole in my tummy Even in my head You come to me. Nou, ik denk het niet meer, want het is bijna herfst. Van onze eigenste, Enschedeze, Stephanie June. Eerst de pijn, begrijp ik, aangezien goed. Uh, Gerda Bosman, collega van ons wetenschapsprogramma Labyrinth, oh. zit hier. Hartelijk welkom. Uh, aanstaande zondag is er een uitzending van Labyrinth, zoals elke zondagavond. Tussen 8 en 9. En dit is uh, een thema-uitzending, aankomende zondag, over pijn. Ja, ja vertel. Nou, uh, we zijn op zoek gegaan naar... Uh, wat voor een wetenschappelijk onderzoeker op dit moment gebeurt... op het gebied van pijn, pijnbeleving. En uh, toen uh, uh, kwamen we erachter dat een van de dingen... waar op dit moment experimenten mee gedaan worden... is het proberen van, uh, vast te stellen van een objectieve pijnschaal. Want pijn uh, is natuurlijk altijd subjectief. Precies. Jij dus, hebt pijn, ik voel jouw pijn niet. Ja, ja, dus dat is ook altijd een probleem... van hoe zegt uh, iemand die pijn leidt aan de dokter... hoeveel pijn die heeft. De dokter heeft alleen maar... Uh, de patiënt uh, om op af te gaan. Van, geef je een 7, Geef je een 9. Hoe, hoe, hoe schaal je die pijn in? En waar ze nu mee bezig zijn is uh, ja, eigenlijk een soort uh, uh, pijnpatroon te ontdekken mm -hmm. in uh, uh, uh, proefpersonen die allemaal dezelfde pijnprikkels krijgen toegediend. En daar kunnen ze dus patronen dat in... Dat een ellendige doen. proef lijkt me dat, zeg. Nou, <laughs> doen ze echt pijn toe? Ja. Want jij hebt het ondergaan. Ja, nou ja, in zoverre dat als het echt pijnlijk wordt... dan hou je gewoon op, want ze ja. zijn op zoek naar je pijndrempel. Ja. Mm -hmm. En hoe drukken ze dat uit, als zo'n patroon? Nou, um, je wordt op verschillende plekken wordt je uh, huid beplakt met stickers... voor de elektrodes op Speciaal gevoelige plekken, of niet? Nou, ze verschillen. En mm -hmm. Waarschijnlijk ja. omdat ze verschillen in gevoeligheid... kunnen ze daar dat patroon aan aflezen. <lacht> en uh, je krijgt stickers op je schouderbladen... je... Uh, Liezen en op je wreef van je voet. En dan moet je aangeven met een elektrische prikkel die je jezelf geeft. Mm -hmm. Wanneer je het gaat voelen, wanneer het vervelend wordt en wanneer het echt pijn gaat doen. Ja. Oké. Okay. Zullen we even, zoals we al zeiden, je hebt zelf met proefpersoon geweest. Zullen ja, dus we even... ik heb een stukje meegenomen. Zeker, we gaan dat zondagavond helemaal horen. Maar laten we vast even naar een klein stukje luisteren. Probeer de, de vingers zo spreid te houden. Ja, en dan tot zover tot aan de pols, zeg maar plat in, uh, in de, de emmer. emmer. Ja, en dan ga je kijken of je klap uh, Drie, twee, één, ja. Helemaal, ja. Hele, ja. Oké. Okay. Mijn... Nou ja, ik vind het niet heel fijn of zo nee, hoor. Maar, uh... Als het pijn begint te doen, moet je het halen. Ja, okay. Ik vind het buitengewoon onaangenaam. <laughs> en je zat erin, even kijken... Uh, 23 seconden. Nou, dat valt me wel weer tegen van mezelf. <laughs> Goed. Dit is de, uh, uh, uh, Gerda, jij moest met een hand in een bak ijs ongeveer. Dat gaat branden, hè? Op een, ja, dat ja, is ja, Na 23 seconden al bij jou. Ja. Dan nog eens de vraag, ook dit is een objectieve meting. Want jouw pijngrens is de mijne natuurlijk niet. Nee, dat klopt. Maar dit doen ze ook om, uh, ze leggen vast hoe lang je met je hand in het water kan zitten. Maar het is ook zo dat je krijgt eerst die pijnprikkels toegediend met die uh, elektrische stroompjes. Vervolgens doe je je hand in een... Iisemmer. En dan krijg je nog een keer diezelfde prikkels. En als je pijnsysteem werkt, dan uh, maak je pijnstillende stoffen en signalen aan naar de plek die pijn doet. Hm. Dus dan word je opeens veel minder gevoelig voor pijn. En dat kunnen ze dus meten op een objectieve manier. En uh, ik vraag me toch af, is dat nou, meet je nou de beleving van pijn die voor jou en mij anders is? Of meet je nou objectief pijneenheden? Nou ja, je. je... De een nou ja, houdt zijn hand 23 seconden in die emmer en de ander anderhalve minuut. Ja. Maar omdat je de pijndrempels meet en omdat je uh, uh, op verschillende plekken die pijndrempels meet... kan je daar een patroon in ontwaren. En wat kunnen artsen daar nou mee? Waar gaat dit goed voor zijn om te constateren wanneer iemand, hoe, hoe erg de pijn is voor iemand? Of wanneer iemand echt pijn ja, heeft? Nou, Narcose misschien. Oh, het zou kunnen, ja. Het gaat vooral uh, om onderzoek naar chronische pijn. Dus uh, pijn die eigenlijk helemaal geen reden meer heeft voor bestaan... als je, als je zoekt naar een reden in weefsel, kapot weefsel, uh -huh. zeg maar. En uh, uh, wat heel veel voorkomt, is dat mensen chronische pijn ontwikkelen... na bijvoorbeeld operatie of nou ja, uh -huh. gebroken been of iets dergelijks. En de, de reden van de pijn in het weefsel is al weg. Maar de pijn blijft rondzingen in het uh, zenuwstelsel. Uh -huh. En uh, als dat gebeurt, dan verandert. Het dus dat patroon waarin je pijn ervaart. Dat dus... begrijp ik, maar wat, wat hebben ze eraan om dat vervolgens tegen te gaan? Je kan iets constateren. Je kan constateren dat iemand geen onzin verkoopt, ja. bijvoorbeeld. Maar om te weten dat pijn objectief er kan zijn... kan je er dan ook wat tegen doen. Nou ja, je weet in ieder geval uh, welke middelen wel werken... en welke middelen niet werken. Hm. Want okay. je weet wat voor soort pijn het is. Komt er nog vervolgonderzoek na dit? Uh, nou, ze zijn nu bezig met het opzetten ja. van dit experiment. En oh ja. uh, daar zijn ze nog zeker niet mee klaar. En ze zoeken nog mensen, trouwens. Oké, okay, ook de Roudfouw <laughs> Universiteit. En, ja, en een, een laatste vraag. Hoe voorkomen ze nou dat mensen uh, iets langer die, uh, die hand in die emmer houden uit de flinkigheid of zo? Ze hebben er een max op gezet. Anderhalve okay. minuut. Ah ja. ja. Oké. Okay. Goed. Aanstaande zondag. Dus op Radio 1 van 8 tot 9. WPRO's labyrinth. Een uur lang over pijn. Gerda Bosman, hartelijk dank. Ja, dankjewel. Dank je. Into my dreams, she said it's not where I belong, and so I wrote another song for my. Kevap Onmi van de Hype. Wij gaan naar Daniel Knoop. die heeft een speciale opvatting over ontwikkelingshulp. Hij zou hier zijn, maar dat is hij niet. Hij is aan de telefoon, want hij zat in een trein die tegengehouden is door de politie en op last van diezelfde politie is ontruimd. Daniel Knoop, wat is er aan de hand? Ik heb geen idee. <laughs> is niet, is niet Kort, wel. Kijk, dat is nou eens goed. Als je niet weet, moet je dat ook zeggen. Was er paniek? Was er zenuwachtigheid? Nee hoor, helemaal niet. Ik kreeg gewoon te horen dat de trein niet uh, tot Hilversum zou rijden. En uh, ik ben uitgestapt om overvechten terug naar Utrecht uh, gegaan. En, uh, en nu ja, aan de telefoon. Ja. Ja. Oké, okay. okay. jij bent, uh, uh, je hebt gestudeerd in Wageningen, uh, ecologie. Uh, je hebt allemaal vakken gedaan. Je bent uiteindelijk bij de FAO, de Food and Agriculture Organization terecht gekomen. Je hebt voor de VN voor allerlei ontwikkelingstaken uh, gedaan. Maar ja. jij vindt nu, wij moeten meer geld gaan verdienen aan Afrika. Dat vind jij. Waarom vind je dat? Nou, wat ik eigenlijk vind, is dat uh, wanneer je voor ontwikkeling kunt zorgen... op een manier die geld oplevert, ja. in plaats van alleen maar geld kost... je dat ook moet doen. Zo simpel is het eigenlijk. En um, dat kan heel maar vanuit welke motivatie is het dan... Uh, heeft het dan is het dan een langer leven beschoren als, als iedereen er geld aan verdient? Ja, de kern is eigenlijk dat uh, uh, je als onderneming... Een hele hoop problemen kunt oplossen terwijl je geld verdient. Ik doe dat door kazavenmil te produceren. Uh, als ik een uh, klant tevreden kan maken door die klant een goed kazavenproduct aan te bieden voor een nette prijs, dan ben ik erin geslaagd om heel veel problemen op te lossen. Want dat lukt heel weinig mensen met in Congo. Hoeveel problemen heb je opgelost? Noem er eens een paar. Nou, uh, ten eerste het vertrouwen boeren die 30 jaar lang afzakelijk zijn uitgebuit en heel weinig positieve ervaringen met de buitenwereld hebben opgedaan. Die ook door mijn oude werkgever bedrogen zijn. De oude werkgever zijn de Verenigde Naties? De Voedsel en van de Verenigde Naties, ja. ja. Die hebben die boeren bedrogen? Nou, Het is, uh, is regelmatig voorgekomen dat er zaaigoed werd uitgedeeld. Kijk, en dan gaat het er bij de FAO omdat er in een rapport staat dat er zaaigoed is uitgedeeld conform met het projectplan. Ja. En of dat zaaigoed dan van goede kwaliteit is en op de juiste plek terecht komt, is een tweede. Ja, ja. Het is uitgedeeld en daarmee is de kous af. B bureaucratische ja. benadering. Ja, en wat ik gedaan heb is uh, in feite door het kopen van producten van die boeren... Uh, voor vertrouwen gezorgd van waaruit je weer andere dingen kunt gaan aanpakken. Ja. Mm -hmm. Is die ervaring van dat zaaigoed uh, met de VN-organisatie... de enige reden waarom je ja, daar tabak van kreeg van deze manier van ontwikkelingshulp? Nee, kijk, het is natuurlijk een organisatie die, uh, die is op poten gezet in 1948... Nou, toen keken we op een aantal fronten anders tegen de wereld aan. Uh, het probleem dat we op dit moment hebben in ontwikkelingssamenwerking. is dat we eigenlijk al wel weten. Uh, dat, er, dat er op heel veel fronten geen vooruitgang is geboekt. Ja. Dat het concept eigenlijk niet deugt. Alleen er zijn zoveel belangen mee gemoeid. dat we de conclusie nog niet willen trekken. Ja. Word jij nou dus, tegengewerkt met jouw aparte manier van, uh, nieuwe manier van uh, werken? Nou, er is wel druk op mij uitgeoefend om uh, bepaalde dingen niet te zeggen. Door wie? Uh, Onder andere door mijn oude baas. Mm -hmm. nou. Kijk, uh, het is een hele politieke organisatie en uh, zo functioneert hij ook. Dus uh, ja, goed, uh, bij FAO willen het bijvoorbeeld wel eens voorkomen dat uh, iemand een baan krijgt omdat hij uh, uit Japan komt. En omdat Japan net een zak geld aan een bepaald departement heeft gegeven. Mm -hmm. En uh, ja, dat er dan een meer capabel iemand moet wijken, dat is uh, een politiek probleem. En dit, uit. dit zijn de dingen die ze liever niet hebben dat jij vertelt? Ja, dit is eigenlijk allemaal wel bekend, alleen natuurlijk niet bij het grote publiek. Nee. Kijk, uh, maar goed, het, het, ja, het moment dat je het, uh, dat je het goed formuleert en je bent bereid om erover te praten, dan zou je een probleem, kunnen, een probleem kunnen zijn voor zo'n organisatie. Maar goed, kijk, uh, dat heb ik weinig in de melk te brokken hoor. Ja, hey, uh, ik zeg een nieuwe manier van aanpak, maar uh, eigenlijk doet het me wel ook de heel erg denken aan fair trade. Ja, het, is, uh, het gaat nog veel verder terug. Kijk, uh, heel Nederland uh, is, is op deze manier uh, ontwikkeld. Uh, neem onze, onze eigen landbouw die ontzettend succesvol is. Ja. Dat zijn gewoon mensen die uh, op het juiste moment uh, de juiste financiering hebben kunnen krijgen. En da daar gaat het eigenlijk om. Uh, dat is ook mijn grootste bottleneck overigens. Uh, dat, uh, dat je aan de ene kant heb je de grote financiële markten uh, Maar ook bepaalde ontwikkelingsbanken. Dat gaat eigenlijk om groter geld. Daar ben ik helemaal niet klaar voor met mijn kleine bedrijfje. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je de ontwikkelingsorganisaties. Nou ja, die zeggen of tegen je... ja, Sorry, je bent een bedrijf. Uh, werken we niet mee samen. Nou, Die hebben het dus niet begrepen. Of ze kunnen eigenlijk die, die, dat geld niet op de juiste manier geven. Ze kunnen daar niet de juiste incentives aan koppelen. Want wat je natuurlijk nodig hebt, um, ja, is, is, is, je hebt geen gratis geld nodig. Sterker nog, je, je moet vooral geen, geen gratis geld krijgen. Mm -hmm. Nee, maar goed, dan, geld... moet je, dan moet je andere investeerders zien te vinden. En dat is niet zo makkelijk als het, laat om, als het gaat om landen als Congo. Dat is natuurlijk ook nog een probleem. Exact, dat is een groot probleem. Um, wat ik heel graag zou zien is dat, uh, dat een, een deel van het Nederlands ontwikkelingsgeld ja daar ergens tussen de wal en het schip terecht komt, Maar dat doe ik dus positief mm -hmm. bij uh, die initiatieven die ook tussen de wal en het schip zitten. Even nog, ten slot dan, uh, Daniel. Uh, dit is kleinschalig. Pleit jij, voor, ja. pleit jij er op grote schaal ook voor om het zo aan te pakken... en de hele huidige manier van hulpverlening door de VN totaal af te schaffen? Nou, ik heb uh, beperkte middelen, ik heb beperkte energie, beperkte mogelijkheden. Dat geldt ook voor onze overheid. Ja. Dus uh, wat ik vind, is dat wij moeten kiezen. En... Een van de grootste problemen in de wereld is voedselproductie in relatie tot klimaatverandering. Voedselproductie is in wezen een economisch probleem, want uiteindelijk moet de consument betalen voor het product dat uit die landbouwproductie voortkomt. Ja. Op het moment dat je vaststelt met elkaar dat het een economisch probleem is, dan moet je je ook ja, laten doordringen van die economische werkelijkheid. En uh, als er nou één groep mensen goed is uh, uh, daarin, dan zijn het ondernemers. Ja. Goed. Dus, dus ik vind persoonlijk dat we veel meer moeten inzetten op, op dit soort vormen van ondernemerschap. Gewoon heel realistisch, poot in de klei. Dat is duidelijk. Dat is het zeker. Daniel Knoop. Hartelijk dank. Kwam tot ons via een mobiele telefoon op het station in Utrecht, waar die gestrand is. Een trein die door de politie ontruimd werd. Geen idee waarom. Geen idee. We weten wel duidelijk helemaal, wat zijn ideeën gewoon kapot. Ik zat hier in de trein heel veel maar Ik moest eruit, want er was kapot. Ze dus kregen ja. hem niet aan. Maar waarom zeggen ze dat dan niet? Zo ah, ja. Zometeen, na het nieuws, is de villa terug bij u. met ons economiepanel Klinkende Munt. En daarin gaan we het hebben over de ruzie tussen het IMF en Europa. In plaats van de munt te redden en Griekenland bijvoorbeeld, vliegen die elkaar nou weer in de haren. Goed.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 Welke zes kandidaten mogen bij meesterpianist Wibi Sonjadi in de leer? Geef echt alles van jezelf. Iedereen heeft talent, maar wie mag naar de villa van Wibi? Onder Wibi Vleugels. Vanavond om half elf bij de Avro op Nederland 1. Ik ben directeur Beleggingsfondsen van een hele grote bank.